Daarmee onttronen ze Irene Wüst, die zilver won. In hetzelfde jaar behaalden ze zilver op de EK Allround. Op de WK-afstanden won ze een gouden en twee zilveren medailles. Van Deutekom kreeg toen de Schenk Award als beste schaatser van het jaar. De zoektocht naar de tweede zwarte doos van het gecrashed toestel van Lion Air is gestaakt. Dat meldt een woordvoerder van de Indonesische luchtvaartmaatschappij aan persbureau Reuters. Eind oktober stort het vliegtuig neer in de Java-Zee. Het toestel was onderweg naar het Indonesische eiland Banka... en was net vertrokken uit Jakarta. Alle 189 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Drie dagen na de crash werd de eerste zwarte doos gevonden... de recorder met vluchtgegevens. De zwarte doos met alle gesprekken tussen de piloten onderling... is dus niet gevonden. Van alle landen in de Europese Unie liggen patiënten in Nederland... het kortst in een ziekenhuis. Volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat... Duurt een ziekenhuisopname hier gemiddeld 4,5 dag. Eurostad tekent daar wel bij aan dat een eventueel aansluitend verblijf in een verpleeghuis in de cijfers niet is meegerekend. Smartphones die te ontgrendelen zijn met gezichtsherkenning zijn gemakkelijk te foppen met een goede pasfoto. De Consumentenbond onderzocht 110 toestellen van verschillende merken. In totaal bleken 42 telefoons te ontgrendelen met een foto van de telefoonbezitter, bijvoorbeeld van internet, gehaald. Het weer op veel plaatsen bewolkt en hier en daar een buitje. Laat vandaag mogelijk enkele opklaringen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. ZFM. Oh ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. luncht. Wat doen we dan? La, la, la, la. Tra, la, la, la. Ja, allemaal. Alle luisteraars. Alle Zandvoortse inwoners. En uh, hier aan onze tafel. De heer Daniels ook. En mijn collega Roy. Edeline. En alle collega's natuurlijk van het team van Zandvoort Lunch. En ZFM in het geheel. Allemaal de beste, mooiste wensen voor het jaar 2019. Laten we er met z'n allen een gezellig en verdraagzaam nieuw jaar van maken. Met heel veel gezelligheid en Absoluut. liefde. Je zeker weten. Wat een gezellig deuntje, Dolly. Ja, leuk hè? In ieder geval hartelijk welkom bij een uh, ja, spiksplinternieuwe aflevering van uh, ZFM Lunch. De of eerste in, het, uh, in en, het nieuwe jaar. Uh, de eerste in het nieuwe jaar en uh, ja, u dacht van nou, deze week zijn ze er allemaal niet. Maar wij hebben besloten om lekker het nieuwe jaar op deze donderdag lekker in te luiden. Dus ik ben blij dat. dat ik hier zit. Met een nieuwe stoel, hè? Dankjewel, Dolly, voor het regelen. Ja, ja, en dan uh, bedank ik uh, eigenlijk meer Ellen Kuiper. Want zij, is de, zij heeft deze stoel aan ons gedoneerd. Nou, heel en daar zijn we Ellen. natuurlijk helemaal gelukkig mee. Hij zit ook lekker, gewoon. Ja. Of hij lekker op de bank zit zelfs. Kijk eens aan, je bent niet meer weg te slaan, zoals nee, hier uit die studio. Nee, dan, dan, dan maakt nul op. Uh, er is het uh, Roy FM. Uh, Roy FM, ja. Ja, wat gaan wij uh, doen in deze gezellige uitzending, Dolly? Nou, zoals ik al net uh, verklikte... we hebben hier uh, Jellis Daniels. Jellis? Jellis okay. Daniels. En hij komt ons straks iets vertellen over de Bridgeclub Club... waar hij voorzitter, voorzitter van is... En uh, ja, we hebben natuurlijk onze vaste items. Hè. We gaan straks een uh, Happy New Year 3-in-1 doen. We hebben wat artiesten in het licht. We hebben natuurlijk het regionale nieuws. En maakt u de borst maar nat, want dat is veel en naar. Ja. En ja, naar het berichtje, Ja, niet leuk. Nee. Als, als dit de trend moet gaan zijn voor 2019, dan vind ik het niet leuk hoor. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Nee, zo is het. Maar goed, maakt niet uit. Er zal wel een kentering gaan komen. En wat doen we nog meer? liedje van de sidekick? En nou ja, alles wat heel, er. Heel veel uh, onnodig kletsen. Uh, onno Zeker onnodig kletsen, ja. <laughs> en, <laughs> en ik even ben even eigenlijk muziek. wel benieuwd naar de mensen hun goede voornemens hè, voor dit jaar. Wat, wat is jouw uh, goede voornemen, Dolly? Ik heb helemaal geen voornemen, joh. Nou, ik heb één goede wat? voornemen. Ja, nou? Dat zullen we samen doen: nou? dat we het niet meer CFM zeggen, maar ZFM. Ja, dat probeer ik al een paar jaar. Maar dat, uh, uh, dat, dat is een constante slip of de tong. Nou, ik heb wel een voornemen. Vertel. 2020 halen. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is wel een goed voornemen. Dat is wel een goed voornemen. Uh. Ik wil zo graag de Formule 1 weer meemaken. Ja, dus dat 2020 ga ik halen. Dat ja. zal leuk zijn. Heeft u nou thuis een goede voornemen en wilt u met ons delen? Bel dan 023-5730. 393. Niet allemaal tegelijk. hoor. 235730393. Dat is onze studio-hotline, dus bel gerust. En uh, ik ben benieuwd naar uw goede voornemen. Oké, okay, dan gaan we nu naar de 3 in 1 luisteren. We beginnen Gezellig. met Abba. Happy New Year. And blow their stupid little horns. At midnight they will all be singing, all anxiety. But the sad one's still alone before the fire and sip a glass of lone. Wish you are happy new year, darling. May your new love be bright and fair. I hope he'll do those special things for you. If I were there, I love the days we spent together before. that happy new There's a go En dat was de 3-in-1 hier op CFM uh, Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Met uh, Happy New Year, Dolly. Wat een lekkere 3-in-1. Ja, ja, ja, ja, zeker. Oh, hij draait door nu, hè? Zie ja. ik. Ja, nee, ja, dat ja. is een ander programma. Ja. Oh ja. Oh, oh. <laughs> maar je vergist je meteen alweer hè, met je goede voornemen. Ja. Je zei toch weer CFM? Ja. Ja, zie je wel. Ja, ja dat is een, een vastgeroeste dingetje. gewoonte. Ja. ja, zeker. Daar komen we nooit meer vanaf. <laughs> ja. Maar goed, zoals ik u net al gemeld had en verteld had... is hier de heer Daniels. En die wil ons graag iets komen vertellen. Meneer Daniels, wat wilt u aan ons kwijt? Nou, van alles. <coughs> ik ken Zandvoort vanaf 1953... en. Uh... Ik heb altijd uh, van Zandvoort genoten. Ik woon er zelf nu al ruim 20 jaar. Ja. En uh, ja, ik ben voorzitter van de Zandvoortse Bridge Club. Ja. Een activiteit voor uh, iedereen die zijn verstand en zijn hersenen goed op peil wil houden, die gaat bridgen. Want dus, waar, uh, waarom is bridge zo goed om het allemaal op peil te houden? Dan uh, leg je de mobiele telefoon naast je neer, die gebruik je niet en dan pak je gewoon de kaarten ja. en dan ga je bieden met ja. je partner, want ja. je speelt met z'n tweeën... Ja. tegen twee anderen... Ja. en dan ga je bieden. Maar wat? dat is dus een spel waar je echt wel heel uh, goed uh, alert moet zijn. Ja. En, uh, dan uh, moet je echt je verstand gebruiken. Ja, ja. Heel slim zijn, heel goed nadenken... en met je partner heb je wat afspraken... Ja. om een spelletje te gaan winnen. Ja. Eerst moet je bieden. Ja. Eerst moet je gaan vertellen aan elkaar... Ja. wat je voor kaart in de hand hebt... wat je partner in de hand heeft... wat je van de tegenstander hoort... En als je dan op een gegeven moment met elkaar tot een beslissing komt... nou jongens, we gaan zoveel slagen van de dertien halen. Dan heb je dat bot uitgebracht en dan ga je spelen. En dan moet je het... dat ook waarmaken? En dan moet je het waarmaken, ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, want we spelen dus op woensdagavond en we spelen ja. op donderdagmiddag. Ja. We spelen dan ook competitie. Ja. Dus iedereen die wil bridgen, die kan zich bij ons melden. Wij geven ook lessen. En oh. als ze dan beginnen, dan komen ze in... Nou ja, in de laagste categorie. Maar ze Duurlijk. groeien dan door het spel wat ze spelen. Hoe beter, hoe slimmer. En dan gaan ze kampioen worden in hun categorie. Dat kan de C-lijn zijn. Dan gaan ze naar de B-lijn. En als ze nog beter zijn komen ze in de A-lijn. En dat is de hoogste competitielijn. En dan ga je het dan spelen. Maar goed, en... even, even terug naar het begin. Want ik, ik neem aan dat u hier bent om uh, de Zandvoorters te informeren over de Brits Club. Ja. Dat die... Uh, in, sowieso bestaat. Ja. Dat het een leuke bezigheid is. Want dat merk ik ja. aan u. u, u Absoluut. U, ja, uw passie ligt daar wel. Ja. Hè? En uh, dat u graag nieuwe leden zou willen hebben. En ik, uh, ja, ik ga er maar zomaar van uit... dat mensen die denken van... nou, misschien is dat wel wat voor mij. Maar ik heb nog nooit gebridged. Maar die kunnen dus bij u in de leden. Die leer. kunnen bij ons terecht. Want wij ja. geven dus... Uh, gewoon ook door het hele programma, door het jaar heen, in de ja. winter... geven wij lessen aan mensen die geïnteresseerd zijn in bridge. Oké, okay. wauw. Mooi. En die krijgen dan les en die leren langzaam maar zeker... wat het bridge spel inhoudt en ja. hoe ze daarmee nou ja, plezier kunnen beleven. Ja. Uh, soms hebben ze geen partner. Daar helpen wij bij om ze een partner uh, te vinden. Ja. En als ze dan met die partner samen gaan... gaan ze afspraken maken met elkaar. Hoe bied jij... Wat bied jij? Hoe laat je ja, merken ja. dat je een sterke Je moet echt heeft, een, een team gaan worden. En dan word je met z'n tweeën word je een team. Leuk. En, en, maar u zegt net, het is twee, de, twee keer in de week, hè? Twee keer in de week. Maar ik neem aan dat de leden gewoon één keer in de week spelen. Of, zijn er, of nee, speel je, je dan kunnen, twee keer in de week? Ik speel zelf bijvoorbeeld woensdagavond en donderdagmiddag. Ja. Dus je kunt op beide dagen kun je spelen. Als je zegt, nou, ik ben... Uh, niet zo voor de middag, want ik moet werken of zo. Ja. Dan zeg ik, nou oké, okay, geef je op voor de avondbridge. Op dat kan dagond. ook, dat je één dat keer kan. per week komt. Ja, Ja, ja, ja. ja Maar dan, dat moet je mee, oh, natuurlijk dan ook op je bridgepartner gaan afstemmen. Ja, dat stem je ja. met elkaar af. Ja. Ja. En waar spelen jullie? Wij spelen in de grote zaal in de blauwe tram op de begane grond. Oké. Okay. En um, als, als er mensen zijn die nu luisteren en die denken van: hé, hey, wacht eens even, die meneer Daniels, ja, dat, die komt daar wel even met een leuk voorstel. Misschien is dat wat voor mij. Hoe kunnen ze u bereiken? Ze kunnen de Zandvoortse Bridge Club bereiken, want uh, ja, we zijn natuurlijk, uh, we hebben een eigen website. Ja? En ze kunnen ook natuurlijk het telefoonnummer van uh, ons bellen. Ja? Dan zoek, bellen ze even met uh, de heer Kees Blaas. Die vinden ze natuurlijk overal. In de Is dat zo? of waar dan ook. En dan zeggen ze. Meneer Blaas, kunnen wij ons opgeven voor de Brits Club? Ze kunnen ook natuurlijk binnenwandelen op de woensdagavond. En toen wij een open dag hebben gehad. Uh, onder andere in de Blauwe Tram met allerlei verenigingen. Pluspunten ja. en noem ze maar op. Hebben wij er ook een stand gehad. En dan gaven we ook folders uit. En dan zeggen ja. we. Oké, okay, lees dat maar eens door. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan. Ja. Kom bij ons lekker spelen. En liggen die folders nog steeds in de Blauwe Tram? Want um, ik zie wel eens zo'n informatierek staan daar. Ja, dan vinden ze ze of in het informatierek of ja. ze vragen het aan de bar bij uh, Ab en ja. Carolien. Of ze komen gewoon woensdagavond of donderdagmiddag wow. gewoon even kijken. Kijk, dus er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Ja, Als je absoluut. zou willen, Britje, is het... Uh, ja. uh, uh, ik neem aan dat het uh, geen... Ja, noem je het een sport of een hobby? Het is een, is, absoluut is het een sport. Het is een ja. sport, ja, ja, want dat zit ik nou te denken. Als je zo moet, uh, met ja. strategieën bezig moet zijn... en uh, het is best intensief ja. natuurlijk... is het leeftijdsgebonden? Is er een minimumleeftijd? Is nee, er een maximumleeftijd? Nee, uh, je kunt al heel jong beginnen. Ja. We hebben natuurlijk gemiddeld een wat oudere leeftijd... omdat uh, bij de jongelui ja, de spelletjes en het gamen wel belangrijk zijn... Maar er heel weinig zijn die zich echt voor het kaartspel nog interesseren. Mm -hmm. Vroeger gebeurde dat thuis, dan ja. werd er geklaverd jas of wat dan ook. Ja. En degene die dus al wat kaartervaring hebben... die zullen natuurlijk zeer snel het bridge spel onder de knie hebben. Ja, we laten het hier heel even bij, want we gaan okay. richting het half twee nieuws... en dan kunnen we nog één liedje draaien... Ik, ik stel voor dat we na het uh, dat we nog heel even terugkomen. Prima. En dan uh, gaan we nog even alle gegevens doorgeven aan onze luisteraars. Oké. Okay. Ja, toch? Doe Dank dat. u wel zover, meneer Daniels. Tot Graag zo. Gedaan. U heeft geluisterd naar meneer Daniels van de Zandvoortse Brit Bridge Vereniging. En uh, Wij hebben het over de Bridge Club en hoe leuk het is om uh, met het bridge bezig te zijn... Ik kijk even naar Roy. Roy, heb jij nog een nummer voor de komende minuten... zodat we tuurlijk, richting het tuurlijk, nieuws tuurlijk, kunnen gaan? Tuurlijk, tuurlijk. Oké. Okay. Ik heb weer een leuk plaatje uit mijn platenkast gehaald. En dat is uh, altijd wel iemand van uh, IOS. Mm -hmm. Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt...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 Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, Tja, dan weer voor de eerste keer het nieuws dit jaar. Twee personen zijn woensdagavond overleden... bij een ernstig ongeval op de A9 bij Bad Hoevedorp. De snelweg is afgesloten in de richting van Amsterdam... Een auto met pech die stopte rond 8 uur midden op de A9... en twee personen stapten uit en werden meteen aangereden... waarna ze zijn overleden. Meerdere ambulances zijn aanwezig geweest... en ook de politie was in grote getalen aanwezig. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen. Een derde persoon, de bestuurder van de auto met pech... is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer in de richting van Amsterdam en Utrecht moest omgeleid worden... De nieuwjaarsduik in Zandvoort was een groot succes. Ook dit jaar konden de liefhebbers deelnemen aan de nieuwjaarsduik van Zandvoort aan zee. Het was de zestigste editie van de Zandvoortse nieuwjaarsduik... en die stond in het teken van de stichting Vaarwens. Dinsdag om twee uur was bij Beachclub nummer vijf de koude start voor een duik in de Noordzee.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 De brandweer verleende assistentie om verdere schade te voorkomen... en een doek van de tent werd verwijderd... zodat de winter fatsoenlijk doorheen kon waaien. De boulevard werd ter hoogte van Beach Club 5... enige tijd afgesloten door de politie. Afgelopen dinsdagnacht is een agent gewond geraakt... na een incident in een woning aan de secretaris Bosmanstraat in Zandvoort. De politie ging rond 11 uur s avonds af... op een melding over een conflict in het huis...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 Aanstaande vrijdag van half acht tot half tien... dat is dus morgen, hè, mensen? Dan wordt de receptie gehouden, uh, de nieuwjaarsreceptie... Uh, in de Pedok Club op het circuit, dat is bij de Tarzanbocht. Dertig Zandvoortse instellingen, maatschappelijk, politiek... sportclubs enzovoort enzovoort, zijn participant... en nodigen alle Zandvoorters uit om op het nieuwe jaar het glas te heffen... Tijdens deze receptie zal de burgemeester zijn nieuwjaarspiets houden. Voor mensen die slechter been zijn en of wat ouder zijn, rijdt de Belbus. Hiervoor moet u wel reserveren via pluspunt. En voor dat, nummer kunt u, uh, of voor dat pluspuntnummer kunt u gebruik maken van het nummer 5717373. Dan is er ook nog een afspraak gemaakt met taxicentrale Fred Spronk. Want er rijdt een busje om en om vanaf het Raadhuisplein, de eerste rit om 19.20 uur, en het Vomarplein bij Pluspunt, en naar het circuit voor 1 euro per persoon. En u kunt ook teruggebracht worden door datzelfde busje voor 1 euro. Dat is het plusje van Pluspunt, doel je? Oh, is dat het pluspuntje? Ja. ja, ja. Oh, Oké. Okay. Nou, en ik nou, wat geen... ook nog even leuk om te vertellen... sorry dat je inbreekt. CFM is er live bij... en we zijn ook live te volgen op onze app en op Facebook... tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort. Nou, dat gaan we nog wel een paar keer roepen, denk ik, vandaag. Zeker He? weten. Ja, zo is het. Um, ja, en dan een hele trieste mededeling voor iedereen in Zandvoort... want het doek valt voor het pakhuis aan de Noorderduinweg... in het gebouw van de Dex. De, Kei, de woningbouwvereniging De Kei wil gaan slopen om ruimte te maken voor woningbouw. Maar ja, uh, ja god, dus het, het, het, het houdt dus op. Ze moeten eruit. En de komende week uh, zijn, is het pakhuis alle dagen open voor een liquidatieverkoop. Tot en met woensdag 9 januari. Dus pak uw kans, de spullen gaan voor nog lagere prijzen dan normaal weg.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 Hij stomt een van de politiemensen meerdere keren tegen het hoofd en neemt de benen. Aanvankelijk verliezen de agenten hem uit het oog... maar als de vlam kort daarna in de nabijgelegen Rozenobelstraat op opnieuw in de pan slaat... blijkt de eerder gevluchte verdachte ook daarbij betrokken te zijn. Opnieuw gaat hij er vandoor, maar moet zijn vluchtpoging staken als hij in de achterstraat onderuit gaat. Als de politie hem in de boeien slaat... proberen twee mannen hem te vergeefs uit de handen van de politie te bevrijden. Deze twee 21-jarige zandvoorters zijn net als de 19-jarige plaatsgenoot... opgepakt en vastgezet. En of er bij de vechtpartij in het café gewonden zijn gevallen... is nog niet bekend. En hoewel agenten, aanwezige agenten een man met verwondingen in zijn nek aantroffen... wilde deze niet kwijt hoe hij dat letsel had opgelopen... Dus het is nog maar afwachten of er nog aangiftes gedaan gaan worden... al dus een politiewoordvoerder. Nou, dan even een laatste berichtje. Een automobilist is maandagavond even voor de jaarwisseling... met zijn auto gecrashed op de rotonde bij de militaire weg in Overveen. Twee mannen stonden naast de auto en beide ontkenden te hebben gereden... verklaart de politie, die daardoor dus niet kon vaststellen wie er had gereden. Rond kwart voor twaalf reed de automobilist over de rotonde bij de zeeweg... en hij verloor de macht over het stuur, raakte een stoeprandje... en reed een put uit de grond. De auto kwam iets verderop tot stilstand. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we door met het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Het blijft bewolkt met soms wat licht gespetter. Voor de zon is nauwelijks ruimte en het wordt een graad of zeven. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het noordwesten. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Van de sidekick, yes, yes. Unfinished Sympathy was dit van Massive Tech. Een tijd al niet meer gehoord, hè? Nee. Ja. zeg, we gaan even nog terug naar meneer Daniels van de Zandvoortse Bridge Club. Want uh, hij had ons net al het een en ander verteld over de vereniging. Um, maar we weten nog lang niet alles. Maar goed, dat, dat, daar kunnen we ook wel een hele poos over blijven kletsen met hem, want Zeker. hij is heel gepassioneerd. Wat ik mij afvroeg, meneer Daniels, hoe lang duurt ongeveer zo'n spel? Uh, een spel duurt um, niet zo lang. Het is uh, maar een paar minuten dat je speelt. Maar als je dus speelt op woensdagavond, dan ben je als team... krijg je een loopbriefje, zoals wij dat noemen... waarin je ziet, ik moet naar een bepaalde tafel. Ja. Aan die tafel ga je met je partner zitten... Ja. en dan moet je, moet je vier spellen moet je spelen... Die vier spellen moet je binnen een bepaalde tijd spelen. Dus voordat uh, de sessie van vier spellen om is... gaat er ook een belletje. Nu moet u aan uw laatste spel begonnen zijn. Zo niet, dan moet u stoppen, want uh, dat schiet niet op. Maar dat nou. gaat natuurlijk weer ten koste van de punten, hè? Als ja, je niet opschiet. Dan, ja, ja, als je niet opschiet, zonde. Dan, uh, ja. dan verlies je natuurlijk. Maar goed, dan is het belletje aan het eind, gegaan. Aan het eind van de avond heb je dan... in die uh, rondes die je gespeeld hebt... zes keer vier spellen, heb je 24 spellen gespeeld... En dan komt er ook een uitslag. De mensen zitten daarna met een gezellig drankje... praten nog wat na, analyseren een en ander... wat deed jij nou fout, wat deed jij nou goed, enzovoort. Ja, ja. En dat overleggen ze met elkaar. En dan komt de uitslag op tafel... en dan zie je dus in procenten... hoe hoog heb jij gescoord in ja. de totaliteit. Het hoogste percentage staat bovenaan. Dat is de nummer één en het laagste percentage onderaan. Ja. Na zes weken hebben we dus zes rondes gespeeld dan is er een einduitslag van die competitieronde. Okay. En daar is dus altijd dan een winnaar in de A-competitie, ja. in de B en in de C. Dat proberen we ook zoveel mogelijk in de krant te publiceren, in het Zandvoors Nieuwsblad. En dat gebeurt dus door het seizoen heen. We zijn nu dus bezig met derde ronde op dit moment. En dat gaat dan de hele winter door. Maar, maar als ik het zo hoor, hè? Want, want, want je rouleert steeds van tafel, hè? dat is allemaal van tevoren al bekend, welke ja. tafel waar je naartoe moet. Ja. Uh, het, het, het voordeel van op die manier bezig zijn is natuurlijk dat je heel veel mensen ontmoet. Hè? Ja, je, hebt natuurlijk... je hebt niet de hele avond met dezelfde mensen contact. Nee, je speelt met uh, je eigen partner natuurlijk, maar ja. je hebt op zijn minst, dus die avond, zes tegenstanders. Ja, ja. Dus elke tafel heb je een nieuwe tegenstander. Ja. Ja, dat is toch ook wel weer heel leuk, hè? Ja. En uh, ja. leer je toch is... weer mensen kennen ook. Ja. Ja. En met uh, onze uh, kerst en nieuwjaar, in die periode hebben we altijd dit jaar hadden nog een kerstdrive. Ja. Dan speel je individueel. Oh, dan okay. kan het zijn dat je ineens met iemand anders, dan willen we ook mm -hmm. dat je wat breder door de club heen elkaar leert kennen. Ook weer een uitdaging. En dat ja. is natuurlijk ook een uitdaging op zich. En daar worden dan ook uh, prijsjes uh, gewonnen. Ja. Nou, daarnaast, uh, je zei dat straks uh, de stranddrive. Dat is iets wat uh, komt uit de hoek van de Zandvoortse activiteiten. En dat gebeurt op het strand, in de diverse strandtenten. Mm -hmm. Wij zorgen als Bridge Club wel dat uh, de strandactiviteiten goed uh, die stranddrijf kunnen organiseren. Dus wij ja. hebben dan daar zaalleiders die daar toezicht houden. De tafels beter uh, te plaatsen in overleg met uh, de strandtenten en ook de spellen uitdelen. En de mensen wandelen dus van strandtent naar strandtent en spelen daar dan ook weer... Iedere tent vier spellen. Mm -mm. En dan gaan ze naar de volgende strandtent. Leuk. Aan het eind komen ze bij elkaar. Uh, dat was dit jaar in de Kort. Daar is dan de totale uitslag. En daar komen mensen van Heinde en Verre. We hebben vaste klanten die daar spelen. Mm -hmm. Die komen uit het zuiden. Uit uh, Den Bosch. Maar ze komen ja. van heinde en Verre. Dus echt grote toernooien hebben we het dan over. Ja. Ja. En dat is ook reuze gezellig. En ja. mensen zien elkaar weer. Dus uh, elk jaar is reuze gezellig. Leuk. In oktober hebben we iets soortgelijks... en dat organiseert dan de Lions Club Zandvoort. En zij laten dan de mensen spelen voor het goede doel. De opbrengst gaan naar hun stichting Lions Helpen Kinderen. Ja. Dat is dan in de horecabedrijven in oh. het dorp. Ja. Ook daar leveren we dan zoveel mogelijk zaalleiders... om dus de organisatie, de tafelindelingen enzovoort voor te brengen. Ja. Nou, dus u hoort het. Hè? Er wordt ontzettend veel georganiseerd bij de Zandvoortse bridgevereniging... Ja. En uh, ja, als je toch zoiets hebt van... ja, nou ja, ik, ik heb tijd over... en ik heb eigenlijk ook best wel wat behoefte... om wat meer sociaal uh, leven te hebben... Mm -hmm. dan denk ik dat je bij de Zandvoortse Bridge Club... gewoon een enorme vooruitgang boekt. Ja. Want je leert echt veel mensen kennen. Hè, en je bent lekker met het koppie bezig. Ja. Het is gezellig, een beetje een wedstrijdelement erin. Hè, toch ergens voor knokken. Dus uh, als u denkt van, nou, kijk... Dat is nou iets dat past in mijn leven. Dat wil ik heel graag. Meneer Daniels, waar, waar kunnen deze mensen nou, naartoe? Want u heeft wat zegt, informatie ik, ja. ingewonnen over de contactmogelijkheden. Hè? Stel dat ze zeggen, nou, ik voel er wat voor en ik wil ja. er wat meer van weten. Of ik wil mij aanmelden als lid. Ja. Of ik wil les hebben of wat dan ook. Ze kunnen het makkelijkst bellen naar de heer Kees Blaas. Ja. Dat is de secretaris van de Zandvoortse Bridge Club. Hij is bereikbaar 023... 571-5197. Dat is het telefoonnummer. Ja? Herhaalt u het nog maar even. Bellen. Herhaalt u het nog Dat maar. is 023-5715197. Ja? ja. En we spelen dus op woensdagavond. Dat ja. begint dan altijd om half acht. En we spelen op donderdagmiddag. En dat is vanaf één uur. Nou. Keurig. En uh, meneer Daniels zei het al... Hè, mocht u het telefoonnummer nou net gemist hebben... of het niet op internet kunnen vinden... u kunt altijd even bij de blauwe tram langslopen. En dan uh, bij Ab Molenaar... die weet ook uh, precies uh, hoe u dan uh, moet instappen... En er zijn natuurlijk ook meestal wel mensen aan de receptie... die u ook verder kunnen helpen Zeker. met een folder of iets dergelijks. Ik zou zeggen, meld u aan en ga deze uitdaging aan in dit nieuwe jaar. Want er is niets leukers dan met gezellige mensen... op een gezellige manier bezig zijn. Meneer Daniels, ik dank u enorm voor uw komst. En Naar ik wens gedaan. u een heel mooi bridge to, uh, uh, toernooi uh, toe voor Al dit jaar. lukken. Ja, oké. Okay. Merci. Dank u <laughs> wel.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 Nee, ik span je als besluit. Laten we steeds slachten. Ik ga steken tussen zijn. Een luchtweg daar. Hier met Koud Crows hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Het is ZFM trouwens. Die goede voornemens, dat werkt niet helemaal hoor. Um, toch maar een uh, dingetje in bij, bij het bestuur indienen dat het CFM blijft. Maar we zullen het wel zien. Ah, ja. Nee, nee, nee. Hé, hey, Dolly, ik wil heel ja? eventjes... Het, de, ah, we hebben nog vijf minuutjes voordat we het nieuws gaan hebben. Uh, ja. Heel heel kort het, ja, de, de, de agenda met jou doornemen. Want er gaat wel hoop gebeuren de komende dagen hier in Zandvoort. Dus er is uh, hoop te doen. Vandaag is het uh, drie... Uh, Jan de Mari. En dan is er uh, Fluitketel Curling weer. De grote finale. Oh ja, vanavond is de ja, finale. Vanaf half acht. Oh, en uh, God. iedereen is daar welkom natuurlijk om te kijken. En er is altijd leuk live ja. entertainment van een DJ. Ja. Wim Wil wel is er dan. En dan uh, hij, uh, ja, hij gaat de plaatsje draaien. En natuurlijk uh, ja, de curling paar mensen Ja, naar hilarisch kijken. hoor. Gezellig. Helaas zitten leuk. jullie als vrouwen er niet bij, hè Dolly? Nee, dat maar... was heel, heel eigenaardig. Want we hadden toch uh, uh, twee van de vier wedstrijden ruim gewonnen. Ja. Maar ja, goed. We kwamen net een puntje tekort. Kan zijn. Helaas. Ja, volgend jaar nee. beter. volgend jaar, jaar beter. Het. Nou ja, natuurlijk is morgen en wij zijn erbij als CFM natuurlijk. De van zijn nieuwjaarsreceptie. Helemaal top. Helemaal leuk. Uh, vanaf uh, half uh, acht is iedereen van harte welkom tot half tien. En dat is bij uh, ja, de Pedderclub... In, uh, op het circuitpark. Ja, dus ja, uh, hartstikke ja, ja. leuk. Ik heb een verzoekje. Oh, is dit agenda? Of ja, je ik ben de agenda's nog, agenda is nog oh. aan het doen. Sorry hoor. Um, de vijf... <laughs> ja, dit is wel lekker weer. Uh, goed begin voor het nieuwe jaar, Dolly. 5 um, ja? januari, Disco en Ice. Vanaf... Uh, vier uur op de ijsbaan in Zandvoort natuurlijk, tot de tien uur, dan draaien de kids, leuker de kinderdisco en daarna is er ook voor de volwassenen live muziek van de DJ's. Zo. Dan hebben we op 5 januari ook nog nieuwjaarsrace op Circuit circuitpark Zandvoort vanaf half vier en uh, meer informatie kan u vinden op circuitparkzandvoort.nl Mountainbike uh, race hebben we en uh, dat uh, is ook op het circuit vanaf uh, half vier. Een nieuwjaars in de Agatha-Kerk vanaf half ja. vier op uh, 6 januari. Prachtig. En Jazz Café bij het uh, Wapen van Zandvoort. En dat begint rond de klok van 4 uur op het Gasthuisplein Wapen van Zandvoort. Dus uh, er zijn veel leuke dingen te doen. Ja, en het nieuwjaarsconcert wordt trouwens ook live uitgezonden via ZFM, hè? Ja, wat leuk allemaal, Ja, hè? Zeker. zeker weten. Ja. Zeker weten. Morgen, ja. morgen zijn we ook live via de app. En uh, wat ook leuk is... Um, ja, we zenden live uit bij de nieuwjaarsreceptie dan ook. Dus ZFM is, of ZFM is overal bij. Yay! Hey. Ja, dat verzoek je. Ja, omdat uh, Job is jarig vandaag. Pieper de piep. Job, ja, de jarige Job is hier vandaag. Dus ik vroeg me af of ik zijn nummer mag draaien als we eruit gaan. Tuurlijk! Dat is mijn nummer gewoon. Hè. Ik vind dat altijd een leuk, lekker nummer. Het gaat ja, over de toch? zon en de zee, hè? Ja, ja, ja. Nou, dan ja, ja, ja. daar dit uur bij af. Tot zometeen bij oh, okay. het tweede uur van ZFM Lunch. Knallen!